Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het loopt allemaal niet zo lekker met de mobilisatie die president Poetin in Rusland heeft afgekondigd. Honderdduizenden mannen moeten het leger in om in Oekraïne te gaan vechten. De meesten hebben nauwelijks ervaring en de oproep zorgt voor onrust. In tientallen Russische plaatsen zijn er demonstraties of zelfs vechtpartijen met de politie. Ja. Dit was in Dagestan, een regio waar relatief veel mannen worden opgeroepen. Nederland komt met meer militaire steun voor Oekraïne. Op Twitter schrijft premier Rutte dat hij heeft gebeld met de Oekraïnse president Zelensky... en heeft gezegd dat Nederland, vanwege de mobilisatie en nep-referenda van Rusland... meer wapens naar Oekraïne stuurt. Ook belooft Rutte meer sancties en meer isolatie van Rusland. De vier Nederlanders die verdacht worden van het voorbereiden van de ontvoering van de Belgische minister van Justitie blijven voorlopig in hun Nederlandse cel. Dit weekend werden ze in Den Haag aangehouden. In hun auto lagen een geweer en flessen benzine. De verdachten komen uit de drugswereld, zegt deze RTV-verslaggever. Wel, er circuleren eigenlijk verschillende namen van grote drugsbaronnen die in het buitenland zouden zitten. Het zou gaan om zware criminelen die eigenlijk niet terugdijzen voor het gebruik van zwaar geweld en dus kennelijk ook niet om een minister te ontvoeren. De verdachten willen niet uitgeleverd worden aan België. Vitesse heeft een nieuwe trainer. Het is Filip Cocu. Hij heeft tot 2024 getekend bij de Arnhemse club. Cocu is een oude bekende van Vitesse. Begin jaren 90 was hij er speler. Later kenden we hem vooral als PSV'er. De laatste jaren was Cocu trainer, lang voor PSV, maar ook voor Vener -Badje. Bij Vitesse volgt hij Thomas Letsch op. En er is meteen werk aan de winkel. De club staat nu 14e in de Eredivisie. Het weer, het blijft maar regenen. Vannacht niet kouder dan een graad of 10. Morgen niet veel beter. Veel regen, best wat wind en 12 of 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan nog een paar hele lange files in de regio... zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muidenberg is de verdraging nog ruim een half uur. Komt er een ongeluk op de A6? Daar zijn inmiddels alle rijstroken vrij. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen... heb je ook nog een half uur verdraging. Dat komt door een ongeluk. En op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen... is de verdraging nog een kwartier.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 Ja, um, camera's. Er staat een camera. Dus uh, <laughs> ja, daar, daar heb je er ook een. Oh. Ja, als ik daar kijk over tien seconden... dan uh, kijk ik er recht uh, tegen. Dat is die webcam daar. Dus dat is, uh, dat Hallo. is uh, ja <laughs>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 Ja. Die heeft ook een Code achtergrond Ja, klopt. En uh, die is komende zaterdag uh, te zien uh, bij Lower Edicts... Uh, met een uh, nieuwe album release. Nice. Dus, uh, ja, dus... Uh, maar die, code, die heeft ook een Code Arts-achtergrond. En dat uh, heb jij ook. Daar ben je nog mee bezig, geloof ik. Ja, ik, uh, ik zit nu in mijn derde jaar. En uh, ja, het is uh, gewoon best wel nice om daar uh, iedereen te leren kennen... en een nieuw wereldje in te gaan. Want om, je, om het allemaal in je eentje te doen als artiest... Dat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 achtergrondkoortjes te doen. Dus dat is eigenlijk wat ze doet. Weer Nederlandstalig. We hadden net Nienke, maar deze dame, die, die hebben we wel eens eerder laten horen, staat een heel uitgebreid artikel bij 3 voor 12 Noord-Holland, van onze vrienden daar. Een interview met Babs en haar nieuwste heet Benny Boos. Benny Boos met een Benny Boos met een lurkstel. Benny Boos met Benny Boos Boos, ze is kritisch, ze ziet iets, zegt wat er mis is Als de ze is, wordt haar, wordt vaak het Dat ze niet lacht, betekent niet dat ze zuur is Omringd door een muur is, puur is zij Als zij niet lacht, is het niet wegens woede, maar is het onmacht Ik ben niet boos van teleurgestel. ik ben niet boos van teleurgesteld Hey, ik ben niet boos van teleurgestel. ik ben niet boos van teleurgestel. Ah uh.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 Ik ben niet boos, ik ben naar de tuin Ik ben niet boos, ben stel. Ik ben niet boos, ben stel. Zij zei: Ik ben niet boos, ben stel. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Denk aan mij, het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld in het slechtste zelf. Hey, ik ben niet boos, ben stel. Ik ben niet boos, ben Ik Ben niet boos.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 Kijk, kijk, kijk. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat gaat, uh, helemaal goed. En ik uh, ben razend nieuwsgierig naar waarmee jij gaat beginnen. Um, ik ga beginnen met Rinse and Repeat. <laughs> Titelnummer van de <laughs> EP. Yes, zeker. Uh, ja, kom, kom ik Ja, ja, ik kom? Ja, ja, gewoon nummer 1. Hate me. Tell me that you hate me. I can tell the feelings Mutual. mutual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 It's where you meet someone Step two, make a fun love with you Step three, then break her heart in two Just rinse and re Step four, she's a walking out the door Step five, guess you better break it twice Step six, when you've had your fix Just rinse and repeat, repeat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 Dat is voor ons een vraag en voor jullie een weet. Of tenminste, beter gezegd, voor ons een weet en voor jullie een vraag. Moeten we ook goed zeggen. <lacht> um, goed, en uh, sfeerbeer uh, hoorde je ervoor met Keep on Walking. Bijna zal een aantal mensen de, de uh, linken misschien wel gaan leggen. Maar goed, het is een beetje, uh, een, uh, een, beetje een soort van half uh, publiek geheim nu. <lacht> Ik zal hem aan het uitlekken hier op die radio. Goed, um, we gaan eventjes, uh, nog even praten met... Uh,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 Uh, een stuk in een kraag uh, drinken en zeggen van... Ja, dat is gewoon onnodig. En of het nou met of zonder alcohol is, als je... Nou, um... ja, dat maakt niet uit, maar... N nee, maar het, het voegt toe natuurlijk. Maar ja. ik heb wel altijd zoiets van... Uh, houd voor jezelf. Val iemand niet lastig, ongeacht van of ze man of vrouw zijn... of ja. non-binair. Ja. Uh, alles erop en eraan. Gewoon, laat mensen gewoon hunzelf zijn... En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 Ik kijk daar met een, met een wat nuchtere kijk naar. Nou, het is een tijdsgeest waar we in zitten. Eh, we hebben ook een tijd meegemaakt. toen ik een beetje zo was als jij. dat het dan een vrijgevochten eh, verhaal was. Maar dat is nu een beetje. ja, het is nu een, ander, een andere periode. En dat verklaart ook weer een hele hoop. Het, is, ja, het zijn tijdsspannen.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 Fok niet met kop's en niet met Romeo's. Sowieso. Maar heb wel het nummer van Sophie Ho. Sophie. Ik moet naar mijn meisje, ze is lonely bro. Eken. Had een deadline, dus ik moest echt op de, weg zijn. op de weg zijn. Ik wil glijden, maar de overheid die schetst mij. Schetsen. Agentje zegt afstappen, en wie ben jij? Meneer de officier, u belet mij. Ik heb een nachtpas. Ik heb een nachtpas. De gaat dat begint de nachtbas. Wanneer de officier, het is geen officier, alleen, alleen maar afvlieger. Ik ben een godenzoon, echt een soort van Jezus. Ik kom met jong vloei en een lade pesos. Gooi een Audi Q7 op mijn moeder. Ga daarna naar de hoeren, net als vroeger.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 De stap, begint de nachtbas. Meneer de officier, het is geen officier, alleen, alleen maar affusie. Zwaar naar de zwaar, zwaar de zwaar naar de zwaar lichte, zwaar de zwaar lichte, zwaar de zwaar lichte, zwaar de zwaar lichte, zwaar de zwaar lichte, de zwaar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 In the air, turn vague and disappear out of the light, out of the light. Carry me with you, carry you with me, carry us down. Come up for air. Oh, words travel a distance. Hover in the air. Turn